Vanwege de onrust in Egypte heeft Heineken de productie daar voor een onbepaalde tijd stilgelegd. De bierbrouwer heeft in totaal zes fabrieken in Egypte. En daarmee is het land de belangrijkste markt van de onderneming in Noord-Afrika. Eerder was al bekend dat Heineken 29 Nederlanders repatrieert die in Egypte werken. Voor ons is natuurlijk belangrijk de veiligheid van onze medewerkers. Uh, ja, houden we vinger aan de post de komende dagen en kijken hoe zich dat ontwikkelt. Vooralsnog hebben we onze lokale medewerkers opgeroepen om thuis te blijven. En we kijken hoe zich dat ontwikkelt en dan maken we onze beslissingen. Ook Shell is bezig om werknemers uit het land weg te halen. Het zou gaan om 60 gezinnen. Volgens het Nederlands-Britse concern ondervindt de productie in Egypte... vooralsnog geen hinder van de onrust in het land.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 De ziekenhuizen en medisch specialisten hebben één jaar de tijd om de normen in te voeren, zegt de vereniging. Vanaf 2012 gaat de inspectie toezicht houden op de kwaliteitsnormen. De inspectie roept de zorgverzekeraars op om de opgestelde normen over te nemen. Andere wetenschappelijke verenigingen van artsen zouden ook kwaliteitsnormen en eisen moeten opstellen voor ingrijpende behandelingen, vindt de inspectie. Veel mensen die zonder diploma van school zijn gegaan... blijken later toch weer een opleiding te gaan volgen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van de mensen die in het schooljaar 2004-2005 waren afgehaakt... zat het afgelopen jaar 30% opnieuw in de schoolbanken. Aan het eind van het jaar had de helft daarvan... alsnog een diploma of startkwalificatie gehaald. Bijvoorbeeld een HAVO, MBO of VBO-diploma. Vrouwen maken vaker hun opleiding af dan mannen... blijkt uit de cijfers van het CBS. De trillingen die gisteren inwoners van Noordoost-Groningen opschrikten... blijken explosies te zijn geweest van oude bommen op het Duitse eiland Borkum. Dat meldt het KNMI. Het instituut werd gisteren een paar keer gebeld met de vraag wat er aan de hand was. Aanvankelijk dacht het KNMI aan een lichte aardbeving. Maar vandaag werd de oorzaak duidelijk sterrenkundige Juriens. Als je dan kijkt waar het signaal vandaan komt... over de Waddenzee, zeg maar, vanuit de richting uh, uh, Borkum... Uh, het was kip en klaar. Men heeft uh, op Borkom gistermiddag munitie uh, ah. laten springen. En dat is de oorzaak geweest van de trilling. De Duitsers hadden van tevoren niet gewaarschuwd... dat ze van plan waren oude munitie op te ruimen. Dan het weer nog veel bewolking en hier en daar een opklaring. Het wordt 0 tot 2 graden. Ook morgen veel bewolking en in de loop van de middag regen. In het oosten is er kans op IJssel. En morgen wordt het een graad of 3. ANWB-verkeersinformatie. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht staat tussen Meers en Maastricht 2 kilometer. En in Groningen zijn er problemen op de A7 bij het knooppunt Julianaplein. De brug is daar in beide richtingen versperd, want de slagbomen willen niet meer open.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 Goedemorgen, ik ben de hele week weer graag uw gids rond deze tijd. Egypte is al heel lang de enige. Zij het stille vriend van Israël en de Arabische wereld. Wat zijn nu de gevolgen voor de vrede met Israël... nu Mubarak's school lijkt te zijn uitgespeeld? Staatssecretaris Halbe Zijlstra wil minder regels in de monumentenzorg... maar blijft al dat schoonstand wel behouden. En we gaan het ook over onszelf hebben... althans over de reclamespots die u hoort op deze zender. Zijn het wel de juiste? En wilt u beeld bij al dit geluid? Surf naar degids.fm Eerst even dit. Vandaag stuurt onderwijsminister Van Bijsterveld een brief aan de Tweede Kamer... waarin ze uiteenzet hoe ze 300 miljoen gaat bezuinigen op het basisonderwijs. Vooral het speciaal onderwijs voor leerlingen met stoornis krijgt het zwaar te verduren. Excuse. In de praktijk komt het erop neer dat veel zorgbehoeftige kinderen... in het reguliere onderwijs terecht zullen komen. Rob Limper, directeur van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben vier minuten, meneer Limper. Leerkrachten die krijgen straks meer kinderen in de klas die extra aandacht nodig hebben. Kunnen ze dat aan? Uh, mijn antwoord is nee. En het klinkt allemaal weer logisch hoe de minister presenteert straks weer aan de Kamer straks in de media. Dat uh, het uit de pan is gerezen, dat het gefaald heeft. Maar uh, er, er is gewoon een bezuiniging van 300 miljoen ingeboekt. Maar dat is inderdaad uit de pan gerezen. Hè? Steeds meer uh, leerlingen vragen om een rugzakje en krijgen dat ooit. Ja, ook. dat klopt. En dat heeft natuurlijk een oorzaak. De oorzaak is dat we veel meer weten van allerlei storingen van kinderen dan tien jaar of twaalf jaar geleden. Dat er uh, ja, meer behoefte is in de samenleving aan die specifieke zorg voor kinderen, ook in het onderwijs, waar kinderen wel bij varen. En dat kan je niet zomaar over de schutting kiepen, omdat er 300 miljoen moet worden bezadigd. Maar het is explosief toegenomen, het aantal leerlingen dat daarom vraagt. Nee, ik vind het niet explosief. Ik vind het een heel geleidelijke weg... omdat de indicatiestelling steeds scherper is geworden... en we steeds meer kunnen onderkennen wat een kind nodig heeft... En ja, dat maakt niet uit of dat uh, explosief gegroeid is. Het is gewoon een feitelijkheid dat steeds meer kinderen die extra zorg nodig hebben. Maar het is toch ook goed als kinderen met een handicap of stoornis in het reguliere onderwijs kunnen functioneren? Helemaal eens. Dat is ook wat we met alle organisaties nastreven om te zorgen dat, we noemen het niet voor niks passend onderwijs, dat we voor elk kind zo goed mogelijk passend onderwijsaanbod kunnen realiseren. En dat is soms in het reguliere onderwijs en soms in het speciaal onderwijs. Alleen, dan heb je wel wat extra middelen nodig. Uh, heel, heel simpel, uh, graag zien we elk kind dat in een rolstoel zit... in het reguliere onderwijs, dan moet die school dat rempelvrij zijn... En, en een brede deur hebben waar de stoel door kan. Nou gaat mevrouw Van Buijster wel 300 miljoen bezuinigen... maar ze trekt aan de andere kant 100 miljoen euro uit... om de leerkrachten beter op hun extra taken voor te bereiden. Dat zal dan toch ook wel een beetje helpen? Het is een prachtig voorbeeld van de sigaar uit eigen doos. We zeggen liever van als je 300 miljoen bezuinigt... doe die 100 miljoen voor die deskundigheid de voordeling van leerkrachten weer terug in de pot. Zorg ervoor dat de prestatiebeloning die ook in de begroting is... die kost ook 150 miljoen, dat is nieuw. Dat doet hij ook bij 250 en als je dan nog 50 miljoen bezuinigt op minder bureaucratie... wat ook haalbaar blijkt, zeggen we maar, met elkaar... dan heb je de 300 miljoen zonder dat kinderen de duur Ja, dat is worden. makkelijk rekenen natuurlijk. Maar die 150 miljoen een prestatiebeloning die gaat gewoon door, hoor. Want dat staat in het regeerakkoord. Ja, net als de 300 miljoen bezuinigingen. En dan is het vervelende dat je kan zeggen van... Uh, je kan ook wat schuiven als met name Kamer... omdat er een urgentie kan worden gesteld. En het onderwijs zit zelf niet te wachten op de prestatiebeloning. Maar kennelijk coalitiepartij VVD wel. U praat veel met de minister. Heeft u haar een alternatief kunnen bieden? Dit alternatief bijvoorbeeld? Dit hebben we ook genoemd. We hebben ook genoemd van uh, uh, materieel van bezuinig 75 euro op de bekostering van alle reguliere leerlingen. Dan heb je ook 300 miljoen. Dan laat je niet de zorgleerlingen de dupe worden. En ik heb er persoonlijk aangesproken op haar eigen christendemocratische uh, achtergrond, waarvan ik altijd dacht dat die juist veel uh, aandacht en liefde en zorg hadden voor de zorgleidingen zoals we, we kennen. Maar ook dat appel uh, was tegen Dovermans gehoor, ze gaf geen krimp. Staat u in de onderwijswereld alleen met die kritiek? Of nou, zijn meer? Nee, nee, nee, nee. We hebben een breed front met werkelijk alle landelijke onderwijsorganisaties en alle sectororganisaties in het onderwijs. We hebben ook een uitvoerig actieplan met elkaar opgesteld dat nu wordt uitgerold, actueel is. Het debat binnenkort in Nieuwspoort, Malieveld staat weer op de rol. Er is tijdens de Nationale Onderwijstentoonstelling vorige week ook een actie geweest. Een flashmob is daar gehouden met veel succes. Dus er is een heel programma om met name de Kamer te bewegen om dit, deze bezuiniging niet door te laten gaan. En terwijl we als alle onderwijsorganisaties zeggen, we zijn reëel... Er moet 300 miljoen bezuinigd worden, maar dat kan ook op de manier die ik net heb geschetst. En een van de acties is mogelijk een staking? Dat hangt er vanaf uh, in de zin van wat de Kamer gaat doen. Van als we uh, enige beweging krijgen, met name in de coalitiepartijen... want die vormen samen met, uh, met de gedogen partijen de meerderheid. De bel gaat. Nou, dan moeten we ophouden. Ja of nee? Uh, ik sluit het niet uit. Directeur van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Hartelijk dank, Rob Limper. Dit is Begids.fm. Vara Radio 1. Dan ga ik, zoals iedere maandag, naar een aflevering van de mensen van de WSW... over de sociale werkvoorziening Promen in Gouda en Capella aan de IJssel. Aanleiding? De 700 miljoen die het kabinet daarop wil bezuinigen, op die WSW dus. En het feit dat vanaf 2012 de hele WSW-regeling verandert. Verslaggever het Beer maakt die serie... Is al bekend, Katinka, hoe die verandering eruit moet gaan zien? Uh, nee, daar wordt nu over uh, onderhandeld met verschillende partijen, waaronder de gemeentes. Er zou uh, voor 1 februari, morgen, uh, uh, zouden de hoofdlijnen bekend worden, had staatssecretaris de Krom beloofd. Maar hij liet vorige week weten dat hij dat niet gaat redden, want uh, ze zijn het uh, nog niet eens. En hoe reageert de gemeente daarop? De gemeentes zeggen het moet een jaar later. 1 januari 2012 is te vroeg. De Krom zegt het is gewoon belangrijk dat mensen aan het werk komen. En we moeten ze niet afschrijven. Want waar het om gaat, er moet dus een nieuwe regeling komen... voor alle mensen aan de onderkant van de samenleving. De WSW zoals die nu bestaat, verdwijnt. Een derde van de mensen die nu wat een beschutte werkplek wordt genoemd, een derde van de mensen die dat hebben, moet dat nog maar houden. En een beschutte werkplek moet je denken aan het beugels in elkaar zetten, zoals dat bij Promen gebeurt, of het inpakken WSW'ers bij elkaar in een soort veilige omgeving. En snappen de mensen bij Promen ervan, of <coughs> hebben die nog niet door hoe het allemaal gaat veranderen? Nou, de veel mensen die ik spreek hebben wel iets gehoord van dat de WSW gaat veranderen, maar weten de details daar nou ja, helemaal niet van. Uh, maar die veranderingen leveren wel stress op en de bezuinigingen dat merken ze wel, want ook bij Promen wordt heel erg bezuinigd. Ze moeten zelf hun koffie betalen, uh, de, de groepen worden groter, er is dus minder begeleiding en één locatie gaat dicht. En waar gaat je aflevering van vandaag over Katinka? De aflevering van vandaag gaat over wat mensen kunnen. Uh, mensen in de WSW hebben lichamelijke handicaps, verstandelijke handicaps of uh, psychische handicaps of soms een combinatie van die drie. Als ze binnenkomen bij Promen worden ze een week lang getest... bij het test- en diagnosecentrum van Promen. Daar ben ik geweest. Maar ik ben eerst gaan vragen op die afdeling... waar beugels in elkaar gezet worden, waar ik vorige week was... of mensen van elkaar eigenlijk weten wat voor handicaps ze hebben. Nee, nee je kan niet bij u in je lijf kijken. Ik begrijp wat ik bedoeld? Nee, er daar valt niet over te praten. Nee. En voor sommigen weet uh, ik het wel. Uh, maar sommige mensen ken het ook wel zin. Daar hoef je het al niet meer te praten. Want iemand die weten het, ook, laat weet het wel, de, de managers. De zeg managers maar. En de die hebben het allemaal. Op, ja, die hebben een rapport staan. Ik hoef, daar staat uh, het op. Ik ga niet naar hem toe. Uh, wat heb jij of uh, naar hem toe? Nee. Uh, nee, dat doen we niet. Dat zie je automatisch als hij naast elkaar zit. Begrijp je? Dan zit ik zo en dan kijk ik heb ik lastig aan het trillen. Nou, dat ziet hij dan wel van mij natuurlijk. Tuurlijk. Ik Alleen... zit hier op een sociale werkplek, ja. dus je bent hier niet voor, uh, voor niks. Nee. Begrijp je? Als je bij Flanco de schuifduren doorgaat.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 Dezelfde dominostenen. En hier in de hoek zit arbeidskundige Frans Top te kijken en aantekeningen te maken. Je ziet aan iemand hier, die zit al, van is die geïnteresseerd, hè? is hij met aandacht voor zijn werk bezig of zit hij zo van ja, ik moet dit doen. Hè? Want je zoekt ook op deze afdeling natuurlijk van hé, hey, wat vindt hij leuk? Eén vindt technisch werk leuk een ander vindt juist inpakwerk eh, veel leuker. Zo net eh, zie ik ook iemand een beetje tobben.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 Hij gaat nu over naar zijn tooi de opdracht. Ja. Heel goed. Denk je dat het goed gaat deze week, de test? Ja, het zal wel lukken misschien. Uh... Het zal misschien wel lukken. Dat, uh... ik, zal, ik zal het nog niet weten. Maar... De uitslag, uh... Als het de uitslag bekend is, dan weet ik het meer. Dus... En wat verwacht je verder? Wat zou je willen? Geen WSW, denk ik. Helemaal stopzetten. Dat het niet meer zo'n WSW... Uh... Dat wil ik het liefst? Ja. Ik heb eigenlijk geen uh, klachten of iets, of geen ziekte, ik heb niks. Dus, uh, daarom uh, is het eigenlijk niet voor mensen die wat hebben, eigenlijk mankeren en zo. Ik heb eigenlijk helemaal niks, dus daarom is dat vervelend. Uh. Dus je denkt, ik hoor er eigenlijk helemaal niets? Jawel, ik hoor er wel eigenlijk een beetje bij, maar niet echt van, echt hoort er echt niet bij bij me, ja. Normale mensen. Je zit een beetje tussenin? Ja, tussenin. En tot zover deel drie van de Mensen van de WSV gemaakt door Katinka Beer. Volgende week maandag meer. Gids.fm Israël beleeft bange dagen. Jarenlang was puurland Egypte een steunpilaar. Maar de verhouding die staat nu zwaar onder druk. Als president Mubarak het veld moet ruimen... dan staat Israël er misschien helemaal alleen voor. Of zoals de Israëlische krant Haaretz kopte... zonder Egypte heeft Israël geen vrienden meer in het Midden-Oosten. Ik praat erover met Leo Quarter, Hij is Arabist, hij zit thuis in Giethoorn. En Jaap Hamburger, hij is voorzitter van een ander Joods geluid. Hij zit in de studio in Amsterdam. Bij de heren, goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen. Meneer, meneer Hamburger. Staat Israël er dan inderdaad alleen voor? Nou, ik denk niet dat het zo'n vaart zal lopen, euh, meneer Meurers. Euh, want euh, een nieuw Egyptisch regime, als dat er al komt, en niemand kan voorspellen hoe deze gebeurtenissen euh, zullen uitpakken, een nieuw Egyptisch regime zal niet zomaar de relatie met de Verenigde Staten. Uh, op het spel zetten. Uh, Egypte is daarvoor en diplomatiek en financieel te zeer afhankelijk van de Verenigde Staten. En dat betekent dat uh, de Verenigde Staten een uh, belangrijke invloed zullen houden, uh, ook in de toekomst in uh, de Egyptische politiek. En dat zal zeker ook betekenen dat ze niet zo makkelijk zullen toelaten dat Egypte een uh, uh, houding gaat innemen die. Uh, uh, heel erg vijandig is ten opzichte van Israël als Egypte dat al zou willen. Kwaite, dus ik denk de niet dat, uh, uh, dat Israël er uh, nu uh, opeens, uh, zoals uh, u dat zegt, alleen voor komt te staan. Maar Z het zal invloed hebben. Dezelfde vraag voor u, meneer Kwijten. Ja, ik uh, denk dat het uh, erg afhangt van wie er dadelijk het, uh, aan het bewind zijn in Egypte. Kijk, als het uh, allemaal niet zo vaart loopt en er komt iemand anders uit het leger aan het bewind. dus uh, hè, We hebben gezien afgelopen weekend dat Omar Suleiman is beroemd tot uh, vicepresident. Maar die wordt ook niet gepikt het wel... door het volk, hè? Nee, oké, okay, maar het is wel iemand van het leger en als hij uiteindelijk met harde hand toch Egypte blijft leiden, op wat voor manier dan ook, uh, wellicht ook met een soort van, uh, ja, moet je het zeggen semi-democratie, waarbij je wel een soort van vrijheid hebt, uh, wat je bijvoorbeeld op dit moment ziet in Algerije. Uh, stel dat, die dat ze het daarmee kunnen uitzingen... een tijdje, dan, eh, dan, dan blijft het Israël... min of meer hetzelfde. Want Egypte, de regering... van Egypte en ook het leger, zal zich vierkant... nog steeds achter de vredesakkoorden met uh, Israël stellen. Maar... Komt het echt zover dat uh, het leger uiteenvalt? Of dat er de delen van het leger echt uh, de kant van de revolutionairen gaan, uh, gaan kiezen? En dat je een totale omwenteling krijgt in Egypte? In het kielzog waarvan dan de moslimbroederschap aan de macht zal komen? Dan wordt de situatie behoorlijk anders. Ik wil niet zeggen dat de moslimbroederschap, stel dat die dadelijk de dienst uit maken in Egypte, ineens een oorlog gaan beginnen tegen Israël. Dat gebeurt niet. Maar. Wat wel zo is, is dat er natuurlijk grote sympathie uh, bestaat bij die moslimbroederschap nu al, altijd al uh, geweest eigenlijk, voor Hamas. En dus heeft eigenlijk Israël um, in feite een soort van, van hamas Hamas-bewind aan zijn, aan zijn grens in het zuiden. En zal er ongetwijfeld on veel steun gaan naar Hamas in de Gazastrook. Meneer nou, Hamburger, bent u ook bang voor die moslimbroederschap? Want nou, uh, ze zijn veel minder fundamentalistisch geworden, beweert Bertie Hendricks van Klingendaal. <hums> um. Nou, ik, ik denk dat het nuttig is om onderscheid te maken tussen uh, mogelijke gevolgen op korte en uh, op lange termijn. Op korte termijn denk ik in de eerste plaats dat um, uh, Amerika dat uh, al een licht verstoorde relatie heeft met Turkije en ook op Libanon niet meer kan rekenen, wellicht meer dan voorheen. Um, juist de banden met Israël zal, uh, zal koesteren. Voor zover nog mogelijk meer dan voorheen. Uh, en uh, Israël kan dus ook profijt hebben van de situatie... dat Egypte mogelijk als een hele stabiele bondgenoot van de Verenigde Staten... voorlopig wegvalt. Dat is één ding. Het tweede ding is dat um, het inderdaad mogelijk zou kunnen zijn... dat een nieuw Egyptisch regime zich de situatie van de inwoners van Gaza... meer aantrekt dan het huidige regime dat daar heel ambivalent uh, in heeft geopereerd. Maar ook dat is niet iets dat onmiddellijk uh, negatief is... vanuit Israëlische optiek bekeken, Want Israël heeft altijd geprobeerd om Gaza af te schuiven naar Egypte... Egypte. En als Egypte zich dus dat uh, meer zou aantrekken... dan is dat in feite een uh, lange termijn doel van de Israëlische politiek. En in de derde plaats denk ik dat een um, uh, mogelijk nieuw Egyptisch regime... wellicht wat minder genegen zal zijn te bemiddelen tussen Israël en de Palestijnen. Um, en ook dat uh, uh, zou misschien voor, uh, door Israël niet beschouwd worden als onmiddellijk een ramp. Want um, uh, uh, zoals ook uit de recente uh, Palestine Papers is gebleken... Uh, is het de vraag of Israël werkelijk uit is... op een politiek vergelijk met de Palestijnen... en uh, of het zoveel uh, prijs stelt op, uh, op bemiddeling. Dus ja, de Palestijn-Pepersen zijn gelijk de al Jazeera Die zijn gelijk 1600 documenten in totaliteit. Maar ik vroeg u naar de moslimbroederschap. Ja, nou dat laat zich heel moeilijk inschatten. moslimbroederschap heeft heel voorzichtig geopereerd. Uh, is op een wat later moment ingestapt in deze ontwikkeling. Kennelijk schatten ze het in als een kansrijke ontwikkeling. moslimbroederschap in Egypte is, uh, voor zover ik dat weet... maar meneer Kwarten weet daar ongetwijfeld meer van dan ik... is niet... Uh, in al zijn onderdelen een buitengewoon radicale organisatie... dat is een organisatie die politiek zeer gepokt en gemazeld is... behoedzaam en voorzichtig opereert, de belangen van de bevolking zeker hoog in het vaandel heeft... en die niet onmiddellijk in de waagschal zal stellen... door politiek zeg, avonturisme in de relatie met de Verenigde Staten en Israël. Dus ik schat niet in dat dat um, leidt, uh, laat ik zeggen, tot een regime à la uh, op dit moment uh, in Iran of zo. Dat, dat lijkt me buitengewoon, onwaarschijnlijk ook gezien de afhankelijkheid van Egypte van de Verenigde Staten. Meneer, dus ik ik schat de, de, de broederschap in als politiek ervaren en ja, voorzichtig opereren. Ik, uh, ik, ik deel die mening ten, ten delen... Um... Waar ik het niet mee eens ben is dat, uh, bijvoorbeeld, de, stel dat de Boston boederschap aan de macht zou komen in Egypte... dat we zouden ontfermen over de Gazastrook op een of andere manier. Het zijn twee nationale kwesties. Je hebt de Egyptische nationale kwestie en je hebt de uh, nationale kwestie van de Palestijnen. En Hamas vecht daarvoor. Dus dat, dat zie ik niet. Uh, het zal alleen maar zo zijn dat uh, Hamas wordt gesterkt in logistieke uh, en, en politieke zin... in zijn aspiraties om uiteindelijk een Palestijnse staat te vestigen... in een deel van ja, het voormalig pal uh, mandaatsgebied Palestina... Dus wat dat betreft, Hamas kan hier op, op, op termijn, denk ik, alleen maar sterker uitkomen. Vooral ook omdat uh, Mubarak en het, uh, de mensen aan de top in Egypte tot nu toe grote uh, steun hadden voor, voor Abbas... Um, he, de, de, de president van de Palestijnse autoriteit. De gematigde leider daar. He? Ja, gematigde leider, maar ook een gehate leider. Het, hij is eigenlijk een soort van Mubarak, uh, maar dan op zijn Pales, Palestijns. Een man die, die, die daar wel zit, met name ook vanwege de steun van het Landwest, uh, maar die eigenlijk door de man in de straat wordt gehaat. daar gewoon niet thuis hoort. En uh, we zien: A, door het uitlekken van. Uh, van de Palestijnse onderhandelingspositie afgelopen weken door El Jazeera... dat die, ja, die positie behoorlijk ondergraaf onder is. Hij was al niet sterk, maar het is nog, nog meer zo. Nu Egypte dreigt weg te vallen als, als steunpilaar van Abbas in de toekomst... wat, wat goed zo, zou kunnen, lijkt me dat, dat haast de, de, zeg maar de nekslag voor deze man. Als gevolg krijgen we dus dat de Palestijnse straat radicaliseert nog verder... wat ongetwijfeld zou opleveren dat Hamas nog meer steun krijgt... Voor Israël betekent dat dat ze aan de Palestijnse kant weinig mensen hebben meer om mee te praten. Want Israël zegt van, we willen eigenlijk niet praten met, met Hamas. Aan de ene kant, voor de Havike binnen de Israëlische regering komt het goed, goed uit. Ze waren toch niet van het plan om een vredesakkoord te sluiten. En uh, ja, nu kunnen ze de wereld zeggen van, ja kijk, we kunnen toch geen, hè, er zijn toch geen uh, ges, gesprekspartners aan, aan, aan de Palestijnse kant. Aan de andere kant, op de lange termijn zal Israël toch heus met de Palestijnen tot een soort van overeenkomst moeten komen. En ja, goed, als je dan wacht tot uh, de straat nog verder radicaliseert... Uh, dat lijkt me ook voor Israël op termijn niet goed. En daarom hebben Engeland, Frankrijk en Duitsland ook aangedrongen... op uh, onderhandelingen van de kant van Mubarak met uh, de oppositie. En ze vinden verder dat er uh, eerlijke en vrije verkiezingen moeten komen. Hoe volgt Israël nou deze ontwikkelingen, meneer Hamburger? Nou, um, uh, ik, ik kan niet kijken in... Um... Uh, ik, ben, ik, ben, ik zit niet aan bij het kabinetsberaad. Uh, en, en ook niet bij de zittingen van het veiligheidskabinet. Wat ik weet uh, uh, is uh, dat uh, er zaterdagavond uh, vanuit... Uh, uh Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken... een telegram is gestuurd naar alle belangrijke ambassades in de wereld... om bij in, de, in die landen, en dan heb ik dus over Rusland, China... Canada, Verenigde Staten en een aantal Europese landen... een tiental of een twaalftal, aan te dringen... op het benadrukken van het belang van stabiliteit in het Midden-Oosten. En met name ook om Mubarak niet zomaar te laten vallen, Israëli's zeggen... Um, uh, het Westen is geneigd uh, de, uh, achter, de uh, achter de Egyptische bevolking aan te lopen. Maar uh, dat um, betekent dat ook landen als uh, Jordanië. En dat ook in landen als Jordanië en Saudi-Arabië uh, de, uh, de regering en de, de, de heersende um, machthebbers zich, zich zorgen gaan maken over de steun die zij zouden kunnen krijgen als hun bevolking in opstand komt. Dat is allemaal niet in het belang van het Westen. Laten uh, vooral. Um, uh, de stabiliteit, uh, het, het eerste zijn waar, waar men op let... en laat men Mubarak vooral niet te veel laten vallen. Israël is, er, is natuurlijk in een moeilijke positie. Als ze dat al te luid en duidelijk verkondigen... dan staan ze onmiddellijk al te boek... als degene die Mubarak in het zadel willen houden. Terwijl ja. de analyse algemeen is dat Mubarak's tijd gekomen is. En als dat niet nu is, dan toch heel snel. En um, uh, dat is ook niet wat ze, uh, wat, wat ze willen. Te boek staan als degene die dan um, dit regime... nog de hand hebben, boven het hoofd hebben willen helpen houden. Aan de andere kant... Um, uh, uh, achten ze dus uh, op termijn een, een, een democratisering of, of iets wat daarop lijkt... van Egypte en eventueel andere landen kennelijk niet in hun belang. Een, een, uh, een, als er een golf van democratisering door het uh, Midden-Oosten slaat... zoals we dat gezien hebben in, uh, in Midden- en Oost-Europa eind tachtige jaren... dan uh, geeft dat instabiliteit en mogelijk regimes... die minder uh, met Israël willen samenwerken dan, uh, dan tot nu toe. Ik vind zelf, ja. vanuit de standpunten van een ander geluid... dat er een zekere... Uh, laat ik zeggen, Tweeslachtigheid schuilt in dat uh, Israëlische standpunt. Uh, het, uh, Israël noemt zichzelf altijd graag de enige democratie uh, in het Midden-Oosten. Maar op het moment dat er een kans zou bestaan dat andere landen ook democratiseren. dan uh, trapt Israël op de rem, want dat acht het niet in zijn belang. Meneer Kwart, er rijden tanks in de straten van de kustplaats Sharm el-Sheikh. En dat zou in strijd zijn met de akkoorden van Camp David. Daar moet Israël dus kennelijk toestemming voor hebben gegeven. Dat, dat zal wel ja. Maar je moet ook nagaan dat de veiligheidsdiensten van Israël en de veiligheidsdiensten van Egypte uh, uitermate goed met elkaar uh, overweg kunnen. Er zijn heel vaak uh, is er overleg. En ze hebben ook een gemeens gemeenschappelijk beleid. Met name ten aanzien van uh, uh, de grens tussen uh, uh, zeg maar de gazastrook en uh, Egypte. En het, het tegenhouden van wapens die naar Hamas zouden kunnen gaan. Dus dat voor uh, baas beniets eigenlijk? Nee. En uh, inhakend op wat uh, meneer Hamburger zei. Uh, dat klopt inderdaad. Israël, die, uh, die, die hoe moet je het zeggen? Die... Ik, ik kijk hier in, in, de, in de boekenkast tegenover mij... en dan dus zie ik een boek staan geschreven door Benjamin Netanyahu... op dit moment premier van Israël. Ja. Daar schrijft hij dat Israël eigenlijk helemaal geen echte vrede kan sluiten... met de Arabische wereld tot het moment dat er werkelijk democratie uitbreekt. In ja, de Arabische komt wereld. De democratie... Dat staat in het boek. En dan komt hij eindelijk, hè? Ja. gaan die mensen de, de straat op, eisen en rechten op... en dan ja, probeert Israël toch gemeene zaak te maken met ja, die, die, die oude corrupte leiders... Het zit een, een, een grote tegenstrijdigheid in. En ja, ik, ik, ik denk wel eens dat Israël eigenlijk heel bang is voor democratie op grote schaal in de Arabische wereld. Ja, het, waardoor ook het hele beeldvorming in het Westen uh, ten aanzien van de Arabische wereld verandert. Dat dat mensen zijn zoals u en ik. Die gewoon vrede willen hebben, die ook gewoon eens in de vier willen, willen stemmen... en verder gewoon willen, vrede, willen leven in vrede en vrijheid. Meneer Hamburger, meneer de blijft u nog even zitten. Na half twaalf praat ik met u verder. In de tweede half uur verder nog, wat gebeurt er met de historische kunstschatten van Egypte? Nu plunderaars daar de straten bevolken en blijven monumentale gebouwen in Nederland wel intact... als dit kabinet de regels gaat versoepelen. De hoofdpunten van het nieuws nu met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Minister Leers moet vertellen hoeveel Afghaanse meisjes en vrouwen de afgelopen tien jaar zijn uitgezet. Dat wil een groot deel van de oppositie. Aanleiding is de zaak van het 14-jarige meisje Sahar, dat mogelijk wordt teruggestuurd naar Afghanistan. Volgens de rechter was het te zeer verwesterd, maar Leers ging daartegen in beroep. De onrust in Egypte heeft geleid tot voorzorgsmaatregelen bij Heineken en Shell. De biertbrouwer heeft zijn zes fabrieken in het land stilgelegd... en 29 Nederlandse werknemers worden gerepatrieerd. En dat laatste doet ook Shell. Het zou gaan om 60 gezinnen. De kwaliteitseisen die de Nederlandse Vereniging van Heelkunde wil stellen... aan chirurgische ingrepen... Die worden overgenomen door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ziekenhuizen moeten de normen binnen een jaar overnemen... en daarna gaat de inspectie daarop controleren. En ze schrokken gistermiddag in Noordoost-Groningen. Er waren trillingen te voelen en veel mensen dachten aan een aardbeving. Maar dat was het niet. Zo blijkt nu het KNMI heeft achterhaald dat op het Duitse waddeneiland Borkum oude bommen tot ontploffing werden gebracht. Dat was het. En dat is nieuws op dit moment. Aan de verkeersinformatie. Op de A2 richting Maastricht staat tussen Meers en Maastricht twee kilometer file... En aan de andere kant van het land loopt het vast in Groningen... op de A7 vanuit Heerenveen. Daar hadden ze problemen met de brug. Tussen Hoogkerk en knooppunt het Julianaplein staat nog drie kilometer. Vara. Radio 1. De Gids.fm. Met Felix Meurders. Tot 12 uur nog de volgende onderwerpen. Bijna naast dat kantoor van de partij van Hosni Mubarak in Cairo... dat een vlammen opging, staat een museum vol historische kunst. Egyptoloog Hu Pracht... Vreest voor het behoud daarvan? En zullen monumentale gebouwen in Nederland bezwijken als de regels worden versoepeld? Reclame op de radio vervolgens, wat blijft er van hangen eigenlijk? Ik vervolg mijn gesprek met Leo Kwarten, Arabist en Jaap Hamburger, voorzitter van een ander Joods geluid. We hebben wat vragen binnengekregen van luisteraars. Heren. En een van de vragen is: is dan de Palestijnen al te juichen in de straten, meneer Kwarten? Of ze staan te, te juichen? Ja, um, ja sommige, sommige delen van, van, uh, van de Palesti Palestijnse gebieden zal dat. Uh, Oké, okay, niet of ze op dit moment aan het juichen zijn, maar het uh, zal er best een gevoel gaan van, van hoop. Met name onder die, onder die aanhangers van, van Hamas. U uh, moet nagaan dat de afgelopen twee, drie jaar zijn er um, voortdurend onderhandelingen geweest tussen Fatah en Hama's. Want ja, de Palestijnen willen graag tot een uh, regering van nationale eenheid komen. Hè, waarbij dus. Mm -hmm de Palestijns met één front en met één stem kunnen spreken met Israël. Tot nu toe maakt Israël handig gebruik van het feit dat, ja, dat ze aan de ene kant Hamas hebben en aan de andere kant Fatah. Nou, die uh, onderhandelingen zijn altijd geleid door Egypte. Sterker nog, ze zijn geleid onder leiding van de vice-president van Egypte op dit moment, Omar Suleiman. En als ik sprak met mensen van, van Hamas, dan uh, kwam ik altijd weer uh, met dezelfde indruk kwam ik terug... dat Egypte altijd moedwillig ervoor zorgde dat er nooit een akkoord uitkwam. Want Egypte was altijd bang dat Hamas er beter uit zou komen. En dat was dan een opsteker voor de moslimboederschap in Egypte. Dat wilden ze niet. En zo bleef in feite die Palestijnse verdeeldheid voortkwakkelen. Egypte heeft helemaal geen baat bij de Palestijnse eenheid. Dus op het moment dat Egypte een andere koers mogelijk gaat varen in de toekomst... is misschien ook Palestijnse eenheid meer in inzicht. En daar kan men alleen maar blij om worden. Meneer Hamburger, andere vraag. Is de kans op vrede in het Midden-Oosten nou voor goed verkeken? Als Barak dan verdwijnt? hè? Um... De kans op vrede in het Midden-Oosten hangt eh, voor eh, bijna 100% af... van de politieke bereidheid van Israël om tot een akkoord te komen... door onderhandelingen met de Palestijnen. En of Mubarak nu wel of niet aan het bewind is... dat heeft daar niet onmiddellijk invloed op. Het enige wat je zou kunnen speculeren is dat Israël... als het zich geconfronteerd ziet met een meer dan voorheen... vijandig uh, Arabische wereld, daarin wellicht een aanleiding zou kunnen vinden om wat dat er zijn ten opzichte van de Palestijnen. Dus als het invloed heeft op de gesprekken met de Palestijnen... dan schat ik in dat die invloed mogelijk eerder positief dan negatief zal zijn. En zeker zou ik op dit moment niet willen zeggen... de kans op vrede is voorgoed verkeken... omdat die te zeer afhangt van de Israëlische bereidheid om vrede te maken. Laatste vraag is van Jan van Els, is voor meneer Die El Baradij is toch die kernwapenman? Is dat niet een beetje eng? <laughs> <laughs> nou, het was juist een waakhond, volgens mij. <laughs> ja, dus wat dat betreft, was hij juist voor het. Uh... Ja, voor het, het beschermen van de, van, van de wereld tegen, tegen, te, ja, tegen, tegen landen die zeg maar, illegaal uh, kernbommen maken. Landen zoals Iran en uh, wellicht, dat weet ik toch niet, maar zeker Israël. Hij werpt maar, zich en, nu op als voorman ja. van de oppositie, hè? In ja, inderdaad. Heeft, volgens mij heeft hij eigenlijk heel weinig in de, in de melk te brokken tot het moment... en daar lijkt het nu op dat de, de moslimbroederschap in Egypte zich achter hem uh, gaat schaden. Dat zou kunnen. Hij is zelf geen moslimbroeder. Maar hij is wel voor de moslimbroeders een, um, een, een soort van front. Een, een goed gezicht, een vriendelijk gezicht naar het westen toe. We zien in deze, deze man, El Baradei, een, een, een, een gematigde man. Een man met wie we, wie we zaken kunnen doen. En ik zou me goed kunnen voorstellen dat hij met de steun van de mos en Boederschap wel in, in de toekomst een rol zou kunnen spelen. Uh, maar dan moeten we ons altijd in het achterhoofd houden dat uh, die. Voornamelijk, dat is zijn politieke steun heeft van die moslimbroederschap. En die hem zal gebruiken om zelf meer macht te krijgen in Egypte. Het is weer buitengewoon druk op het grierpijn op dit moment in Cairo. En er wordt een algemene staking aangekondigd door de complete oppositie. Heren, mag ik u danken? Leo Kwarte, Arabist. En Jaap Hamburger, voorzitter van Een Ander Joods Geluid. Dank u zeer. Ja, graag Dit is radio 1. Het Egyptisch museum in Cairo herbergt meer dan 130.000 kostbare voorwerpen uit de Egyptische oudheid. Maar liggen die mummies, beelden en houtsnijwerken nog wel veilig in dat museum? In de nacht van vrijdag op zaterdag slaagden enkele plunderaars er namelijk in om in te breken. En het hoofd van de raad van de Egyptische oudheden, Zahi Hawass, reageerde bij Al Jazeera op de inbraak in het Egyptische museum. en was zich rot geschrokken. Ik ben sad today. When I came this morning to the Kirk Museum, I found out that last night vier people tried to enter the Karin Museum. They were able, these two people to enter inside the Kirk Museum from the top, and they destroyed two mummies and they opened one case until now. Vanaf het dak zouden dus twee mensen zijn binnengedrongen in het Egyptisch Museum. En ze zouden daar in ieder geval twee mummies hebben vernield. Bij mij zit Hu Pracht, hij is Egyptoloog. Meneer Pracht, wat dacht u toen u dit nieuws hoorde? Nou, ik was enorm geschrokken. En toen ook tegen mij gezegd: van, Kom even kijken wat Al Jazeera laat zien. Ik, ik wilde de beelden eigenlijk niet zien. Ik, ik was enorm geschokt. Ik dacht: van. Nou, dit? Nee, ik wil niet dat, wat daar gebeurd ja, is in Irak. Precies, precies. Nou, ik moet zeggen: hoe verschrikkelijk ook, het valt nog mee. Uh, het is niet zo dat er uh, veel uh, voorwerpen zijn gestolen, er zijn wel wat voorwerpen beschadigd. Uh, maar zoals het zich laat aanzien, uh, valt het mee. Ja. Kent u het museum goed? Kijk ja, ik ken u. het heel goed. Hoe ja. vaak komt u er? Ik, ik kom er een paar keer per jaar. Uh, uh, ja, ik weet ook eigenlijk wel welke route deze, deze vandalen hebben genomen. Uh, op de eerste verdieping uh, hebben ze een aantal voorwerpen... uit de tutankhamon uh, collectie uh, vernietigd. Maar ook een aantal beelden uit het Middenrijk. Een paar van die houten uh, modellen. En het is vreselijk om dat te zien. Ook uh, kon ik op basis van de, van de beelden van Al Jazeera zien... om welke mummies het uh, gaat. Het zijn geen koningsmummies, maar toch hele belangrijke personen. Namelijk Yuya en Touya. Um, die onder andere een jaar geleden een rol hebben gespeeld... bij uh, het DNA-onderzoek aan de mummie van Tutankhamun. Dat kon u zien aan de hand van die, ja. van die toch niet echt... waanzinnig uh, nee. goede beelden van, uh, ja, van Al Jazeera. Ja, maar ik, ik ken het museum zo goed. En al die voorwerpen die, die zijn me zo vertrouwd... En, ja, nogmaals, het is uh, echt uh, vreselijk om dit uh, zo te zien. Zijn er ook voorwerpen gestolen uit het museum? Nee, ik, ik heb niet de indruk dat dat het geval is. Ja, wel heel veel, uh, laten we zeggen, voorwerpen uit de gift shop. Uh, wat ik uh, van uh, dokter Zahi Hawassa begrijp... is dat uh, de vandalen zich daar als eerste uh, toegang toe hebben... T-shirts en zo. Ja, Boekjes. precies. En, al, nou ja, ook replica's. Hè. En dachten dat dat de gouden voorwerpen waren. En die moesten ze dus natuurlijk uh, wegdragen. Dus ja, een geluk bij een ongeluk, zou je uh, kunnen zeggen. Maar zijn die houten voorwerpen nog? Herstellen, ja, u? ik denk het wel. Er zijn natuurlijk tegenwoordig wel uh, goede restauratietechnieken. Um, maar ja, het, het is verschrikkelijk om het te zien: hè, hoe die, die, die hele kostbare en beroemde beelden van van Hamond daar op de museumvloer liggen, kapot uh, gebroken. Ja. En met mummies gaat dat waarschijnlijk ook moeilijker. Is? Ja, nou moet ik daarvan zeggen... Uh, wat ik heb gezien op basis van de beelden... is dat er een cartonnage, dat is een soort opengewerkte... Uh, met bladgoud bedekte plaat... over de mummie... van Yuya, uh, de man. Uh, die is er met geweld afgerukt... en... Uh, dat zat altijd vastgebitumineerd... of met hars vast aan de mummie. En ja, waarschijnlijk dat dat de mummie wel beschadigd heeft. Maar ik denk, ik, denk, ik hoop dat het gezicht van de mummie... Uh, nog wel mooi intact uh, is gebleven. Er doen verhalen eronder dat dit wel eens uh, zou kunnen zijn gebeurd... door mensen van de veiligheidsdienst. Ja. De zaak te destabiliseren. Ja. Mm -hmm. Om mensen mm -hmm. te wijzen op het nut van Mubarak... en voor veiligheid in de staat ja. Egypte. Ja, dat, uh, dat acht ik niet geheel uh, onmogelijk. Dat uh, is... Uh natuurlijk een, uh, een veelbeproefde methode uh, in dit soort, uh, laten we zeggen, schurkenstaten. Want uh, ja, uh, dat Mubarak weg moet, dat, uh, dat wisten we eigenlijk al jaren. Ik kom er natuurlijk al jaren en ik uh, heb met vele Egyptische vrienden natuurlijk wel eens over de politiek gesproken. En uh, ja, dat men het helemaal zat is, dat is duidelijk. U noemt er de schurkenstaat. dat zei uh, Bush zelf nog niet over Egypte. Nee. Sterker nog, het is een vriend. Ja. Ja, maar ja, schurken. Ik bedoel schurken in de zin van dictatuur. He, het, uh, ik zou hem niet willen vergelijken met, met Saddam bijvoorbeeld. Maar uh, de, de onvrijheid... He, de, de, er is jaren gezegd, we gaan meer democratie invoeren. We gaan uh, economische uh, veranderingen doorvoeren. Het is gewoon niet gebeurd. Is het Egyptisch museum op dit moment veilig? Ik zag een ja, prachtige foto van een kardon van mensen... Ja. Ja. gewoon Egyptenaren ja. die daar hand ja. in hand staan... om een soort ik, wat ik ketting te van, vormen? van, van, van begrijp, ja. En ik, uh, we geven zo vaak af op dokter Zahi Hawass. He. Ik noem hem altijd de onvermijdelijke, de man die altijd in beeld is. En nu ook weer. Maar dat moet ik hem toch echt meegeven. Het is een man die werkelijk staat voor wat hij zegt. Hij verdedigt met hand en tand uh, de oudheden en terecht. Het, uh, wat hij voelt, sinds hij zijn bloed kookt, zegt hij. Nou, dat bij mij ook. Uh, en ja, hij heeft er wel persoonlijk. Voor gezorgd dat, uh, nou ja, dat er nu weer een cordon van militairen... rondom het museum... Ook, uh, ja. eh, gewone mensen, maar ook militairen. Ook militaire, de, en zeker. er lopen ook militairen binnen, zeg ik. Ja, ja precies. En dat uitgebrande partijkantoor van Mubarak is in de buurt. Er staat nog één gebouw ja, tussen, geloof ik. Klopt, ja. Dat, dat ligt er toch nog wel wat vandaan, hoor. En daar, daarbij komt, en is er ook nog een hele omheiningsmuur... rondom het, uh, het museum met een tuin. Dus dat de vlammen direct over zouden slaan, dat, uh, dat is vrij uitgesproken. En nou zijn er berichten dat ook andere Egyptische musea... het slachtoffer ja. zijn geworden van ja. inbraak en vernielingen. Ja. Heeft u daar iets over gehoord? Nou, ja, ik heb het ook gelezen op de, de blog van uh, Hawas. Die zelf ook niet meer weet dan uh, wat telefoonberichten... Die die hij krijgt, uh, uh, ja, als dat waar is, het is natuurlijk vreselijk... want ik ken ook al die uh, lokale musea in de provincie. Uh, dat zijn vrij nieuwe musea, overigens echt het project van Hawass... Uh, van de afgelopen tien jaar. En uh, één uh, voordeel is wel dat al die objecten goed geregistreerd zijn. Ze zijn gefotografeerd, uh, zijn oorspronkelijk... uit het Egyptisch Museum in Cairo uh, vandaan gekomen. Dus voor de kunsthandel is dit... Uh, uh, is dit Waardeloos. Ik bedoel, het is allemaal keurig mm -hmm. gedocumenteerd. U gaat binnenkort weer? Ja, het ik, althans, ik, ik hoop dat ik 11 februari nog zou kunnen vertrekken. We moeten de situatie even afwachten. Doen wij ook. Egyptoloog, u hartelijk dank. Wel eens gehoord van Nora Jones? Jazeker. Chasing Pirates. De eerste single van een opvallend album, The Fall, uit november van het jaar 2009. Het was wat minder akoestisch, minder jazzy, minder country. Het was gewoon Norah Jones, maar een beetje donker wordt hier zelfs beschreven... door de muziek samenstellen. Chasing Pirates heette het nummer. De Minder regels voor het verbouwen van monumenten, dat wil staatssecretaris Halbe Zijlstra. Hij praat er nu over met de Tweede Kamer. En bij mij zit Koos Stehauer. hij is oud-voorzitter van de Stichting Bouwhistorie Nederland. Meneer Stehauer, goedemorgen. Ja. U bent bang dat onze monumenten straks in de puincontainer liggen. Zo hard stelt u het, waarom eigenlijk? Um, uh, nou, omdat uh, we de praktijk kennen. En uh, de praktijk is heel simpel, ik zal een voorbeeldje geven... Um, mijn uh, ontmaagding als monumentenzorger, als bouwhistoricus... kwam in 1991 in Den Bosch. En daar gingen we een, uh, een pand binnen wat een rijksmonument was. Rijksmonumenten zijn de hoogst beschermde categorie, de belangrijkste categorie. Dat was op de lijst gezet in 1960. Want het had zo'n prachtig mooie 18e-eeuwse klokgevel, heel gaaf. Nou, het eerste waar we achterkwamen was dat die... Klokgevel uit 1934 stamde, en niet uit de 18e eeuw. Het tweede waar we kwamen was dat er achter dat geveltje... een pand stond van 1525. En dat wist en, niemand dat er een pand Dat wist zonder... niemand, dat nee. vonden we ter plekke uit. Dat is de praktijk in monumentenzorg. Um, in dat pand was de eigenaar bezig om uh, de muren af te bikken. Pleisterwerk verwijderen, gewoon onhooghoud, zo maar zeggen. Uh, wat hij niet gezien had, was dat er op die muren manshoge afbeeldingen stonden, meterslang, van uh, een laatgotische afbeelding, van een schildering van allerlei pers personen met bandenrollen en teksten daarin. Het zat op dat pleisterwerk Dat zat al. op het pleisterwerk, het ja. was vervaagd, waardoor hij het niet had gezien. Hij was dus bezig dat weg te bikken, wij wezen hem erop van, oh, dit is uh, van enig historisch belang. Hij bleek niet geïnteresseerd. Hij heeft alles weggehakt wat er zat. Er is dus niets van over. We hadden zelfs geen tijd om het, uh, om het te documenteren. Had hij daar een vergunning voor? Die hij had geen, op dat moment had hij nog geen vergunning nodig. Want dat valt onder onderhoud. En het interieur was niet, nog niet beschermd. Nou, Omdat niemand nog van het bestaan wist. Ja. Nou ja. Uh, dat was nog niet belangrijk in die tijd. Een jaar later kwamen er maatregelen, internationale maatregelen... het verdrag van Grenada, waarbij het interieur werd beschermd. Vanaf dat moment waren wij in staat om uh, tegen zo'n eigenaar te zeggen... Van, wacht even, we willen in ieder geval eerst even documenteren wat hier staat... voordat je uh, verder gaat met uh, het En nu achterkant. hoeven we ervoor dat uh, interieur geen regels meer te halen. Althans, er hoeft geen de... meer worden, worden aangevraagd. Nu wil de staatssecretaris dus gewoon terug naar de situatie van voor 1991. We weten nu al dat... Uh, op dit moment vind je in alle Nederlandse steden puinbakken, puincontainers staan... waarin monumentale delen uit de middeleeuwen en welke periode dan ook zitten. Dat kunnen we nu met regels al niet tegenhouden. Hoe gaat dat straks, wanneer we als, al wanneer we als monumentenzorg het pand niet eens meer in mogen? Nou, wanneer zegt niet... de VVD van Zijlstra, uh, de overheid moet niet alles willen regelen. Dat is punt één. Maar je moet ook vertrouwen hebben in de mensen. Monumenteneigenaren gaan heus niet zomaar van alles lopen. Dan moet je even naar de praktijk kijken. En dat is hier sowieso het, uh, het punt. De praktijk is dat een pand krijgt iedere negen à tien jaar een nieuwe bewoner. Die nieuwe bewoner wil onmiddellijk aan de verbouw... ook al weet hij nog helemaal niets van de monumentenwaarde van zijn pand. In de toekomst zullen wij zelfs niet eens weten dat die nieuwe bewoner er is... en dat hij aan de verbouw wil. Hoeveel, wat denkt u dat er gaat gebeuren? De grootste schade wordt op dit moment al steeds aangericht... door mensen die binnenkomen... Nieuw in een pand. Iedere tien jaar krijg je dit soort grappen. En dan hebben we ook nog eens eens in de 25 of 30 jaar... een grote verbouwing die dan wel wordt gemonitord. Maar de schade die wordt aangelicht is dan... Uh, de schade die bij die kleine verbouwingjes die de staatssecretaris vergunning vrij wil stellen... die is minstens als bij die grote verbouwing. Maar gemeenten zijn... kunnen dat toch op gaan toezien dan? Nee, dat mogen ze niet. Dat is nou net de kern van deze nieuwe maatregel. Uh, dat wordt vergunning vrijgesteld. En de uh, bouwhistoricus of de monumentenzorger... krijgt zelfs niet meer de mededeling waar en wanneer dat uh, onderhoud plaatsvindt. Is er veel verzet tegen het plan van Zuidstijl? Het, uh, het is echt sectorbreed op dit moment. Ik zou het gewoon willen typeren als een opstand. Maar weet Zuidstijl ervan? Daar is hij wel achtergekomen, want uh, het afgelopen zaterdag stond in de NRC een hele pagina ingezonden brieven in naar aanleiding van een artikel dat ik had geschreven. Wat zou hij dat weten? Zou hij dat gelezen hebben? Dat weet hij nu weet wel. Ik, weet de en... Kamerleden dat? Uh, Kamerleden die erover moeten beslissen? Dat weten ze nu wel, al weten ze nog niet uh, al de ins en outs. En ik zou dat dus ook willen stellen... Uh, meneer de staatssecretaris, meneer de minister, meneer de Kamerleden... ga eens naar de praktijk kijken, want de problemen die u nu probeert op te lossen... door middel van draconische maatregelen, zijn al opgelost. Uw maatregelen zullen dus helemaal niets, geen voordeel meer brengen... want die zijn al gerealiseerd. Zoals het nu werkt, werkt het fantastisch. Dat wil ik niet zeggen... Er vallen altijd, eh, altijd zaken te verbeteren. En eh, aanvankelijk had de staatssecretaris in zijn maatregelen uitsluitend... over het versoepelen, het versnellen van de procedures. Daar is iedereen het mee eens. Want hoe minder bureaucratie, hoe beter. Daar zijn we allemaal voor. Maar het kan door op een af... andere manier dan de regels helemaal afschaffen. Maar je moet het wel op een slimme manier doen. En je moet het niet doen door gewoon eh, monumentenzorg een poot af te zagen. Letterlijk te amputeren in plaats van een slimme maatregel te treffen. U bent woedend. U kijkt ook kwaad. Ja, dat klopt. Zelfs naar mij. Dat klopt. Dat klopt. Dank u wel. Kees Thehauer van de Stichting Bouwhistorie Nederland. Dit is de gids.fm met Felix Burders. Afgelopen weken hoorde ik regelmatig dit voorbij komen op Radio 1. Om de volgende boodschap duidelijk te maken, vragen wij je om de radio even uit te zetten. Zet hem maar uit. Doe maar. Je kan ook het volume uitdraaien. Of zet hem op een andere zender. Je bent nog steeds aan het luisteren, hè? Radio-reclame. Je hoort dat het werkt. Ja, een radio-reclame. Daar ga ik over praten met Charles Borremans... de vaste reclame- en marketingman op de maandagmorgen. Charles, goedemorgen. Goedemorgen, Felix. Waar komt deze reclamespot vandaan? Die komt van het RAP, het Radio Adviesbureau. En dat is een uh, kenniscentrum op het gebied van radio voor de reclamewereld. En zij willen in feite met deze campagne uh, ja, radioreclame weer centraal zetten. Wijzen op de effectiviteit daarvan en op het feit dat je er een heleboel creatieve dingen mee kunt doen. En wat is dan de effectiviteit van die radioreclame? Nou, het bijzondere van uh, radioreclame is... Uh, het RAP geeft overigens een heleboel uh, voordelen van, ra van radioreclame op. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat het zepbestendig is. Het is dus geen medium wat we wegzeppen zoals we dat doen bij, bij televisie. Uh, en dat heeft alles te maken met het feit dat we, niet zo, dat we heel erg trouw zijn... aan de radiozender waar we naar luisteren. Op het moment dat de sterreclame komt, dan weten we dat er naar het journaal komt. Dus daar blijven we nog even aanhaken. Maar horen we dan ook die reclames? Ja, dat is een uh, goede vraag. Uh, natuurlijk, uh, men slaat zich bij het RAP ook best wel de borst dat het uh, zo'n zetbestendige meme is. Hè, en dat we dus gewoon blijven bij de zender waar we uh, al zijn. Maar of we echt alle commercials ook horen, dat is nog maar de vraag. Hè. Het, is, het kan ook zijn dat het toch als een soort uh, behang fungeert. Er is wel eens, ik, ik heb naar zitten kijken, maar er is wel iets van een soort onderzoek geweest van uh, radio radiovisie.eu ergens in 2007. En daar blijkt toch maar dat 25% van de luisteraars... de radiocommers echt leuk vindt. En 70% er eigenlijk eh, niet van aan vindt. Maar, het belangrijkste is dus wel... ja, ze blijven dus hangen. Dus de, de, de commercials die, die je af en toe zo toch wel een beetje... misschien wel onder, in je onderbewustzijn hoort... die blijven wel hangen. Het aroma komt je tegemoet... zodra je supra opendoet. Koffie. Dat is Over koffie gesproken. Supra, die heerlijke geur, die smaak, herken je meteen? Supra die zich onderscheidt door ouderwetsche kwaad. Wanneer werd de eerste reclame uitgezonden op de radio-show? Uh, nou, uh, officieel dus, bij, uh, niet officieel, maar bij de publieke omroep was het in 1968. Dat schijnt een, uh, uh, een uh, radiocommercial te zijn geweest van De Gruiter. Overigens kwamen in die tijd met de ster nog heel veel vragen binnen... over het feit dat ze slecht hoorbaar waren, die uh, commercials. Daarvoor waren natuurlijk al de zeezenders heel erg actief. En welke reclame kan jij je nog goed herinneren? Dat is er een van Radio Veronica en die gaat als volgt voor uh, Napa en Zweden, naar Berdi, Berdi. <laughs> Berdi. Uh, Nieuwe Dijk 154, Amsterdam. Dan mocht in die was. tijd mocht uh, van Radio Veronica ook reclame worden gemaakt... voor van alles en nog wat natuurlijk. Hè? Ja. Ook voor sigaretten. Ja, ook voor sigaretten natuurlijk. Ja. Uh, uh, bij Veronica, bij Noordzee, bij Luxemburg... waar jij over, uh, overigens nog uh, gewerkt hebt ja. begrepen. Maar uh, ja, nee, sigaretten, sterke drank... Uh, uh, dat zou nu uh, ondenkbaar zijn, zeker sigaretten... maar dat was natuurlijk in die tijd heel normaal... Ai, ai, ai, di cavallero, dat is pas een sigaret. Ja, ja, ja, di cavallero, okay. echt je dat en je van het. Hij is zo anders dan André. Dat, dat was dan met een filter sigaretje, ook een bekende uit die tijd. Sigaret... Echt Amerikaans. Sigaret. Ja, nee, heerlijk. Uh, uh, dan hebben we toch nog even voor hun de reclame gemaakt. Uh, deze is ook heel erg mooi. Die is ook uit eind jaren zes, begin jaren 70. Uh, de tijd dat ik ook op een brommer rondreed. En wij tankten dan Shalina. En uh, hoor even wat ze zingen. Je weet wat je zoekt. Wat lucht en wat groen. En dat op een brommetje waar toch met een tweetakmodeltje hele vuile rook uitkomt. De vrijheid om te gaan, het bestaat waar je wil. Je weet ja. wat je zoekt, wat lucht en wat groen. Rij weg, ver weg met Shalina. Het betere denkwerk van Shia. Ja, inderdaad, groen he, wordt erbij gehaald. Lang vervlogen tijden, hoe gaat het nu met de radio? Als je dat door een marketingbril naar kijkt, nou, het gaat. De, de, de, elke, elk medium heeft een hele zware klap gehad qua medebestedingen. Uh, overigens is in 2010 uh, de zaak wel behoorlijk weer hersteld. Radio blijft er iets achter. Die zijn in 2009 met uh, min 12,5% qua mediabestedingen gedaald. Die zitten nu weer in de plus, iets van 9,5%. Dus is nog wat ruimte. Dus ik kan me ook wel voorstellen uh, dat het rap uh, deze campagne voert. Want er mag wel weer wat meer reclame geld naar de radio gaan. Dankjewel, je wel, Cheryl Zing nog een keer. Voor Napa en Zwerde na Berdy, <tosteer> Tot volgende week. Waar Berdy. kijk ik vanavond naar? Naar het tegenlicht van de VPRO komt er een documentaire... die na de uitzending gratis als app voor de iPad is te downloaden. De documentaire heet Money and Speed Inside the Black Box. En Jurgen van der Lunch heeft het er al over gehad. Om negen uur op Nederland 2. En vanavond staat natuurlijk de Nederlandse versie... van de Amerikaanse satirische nieuwsshow, The Daily Show van der Wal... in de rol van Stuart, zijn legendarische Amerikaanse evenknie. Om half elf op... Comedy Central. Jurgen, zometeen een lunch. De makers van nu Sport komen langs... want die komen vandaag met de top 100 van bestverdienende sporters... met een Nederlands paspoort. En de stelling straks om half twee in Stand.nl... de EU moet de Egyptische demonstranten steunen. De EU moet de Egyptische demonstranten steunen. Dat straks om half twee op deze zender. En daarvoor al de rest van lunch met Jurgen. Surf naar de gids.fm. Tot morgen. Het NOS Radio 1-journaal.